to change.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 Your morning after it ain't no crime stop So take your time and stop Like I told you and never take it all for granted Oh son sunrise will do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 You don't hear me though.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 Je zult niet We zijn niet meer samen. We zijn niet meer de We zijn niet meer samen. We zijn niet meer samen. We zijn niet meer samen. We zijn niet mi samen. We zijn niet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 Al beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, 30 milas, que me que no puedo conformarme sin poderte confianza. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, ¿por qué conseguirás que no te nombre nunca? Een muziek, een cambió mi suerte, een muziek, een muziek, een pa' een sufrir. Decir que una mujer cambió mi sueño It's not the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 Als binnen is dit, als binnen is dit, en we zullen het wel zien. 9.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 De Vereniging van Algemene Ziekenhuizen heeft een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraar CZ. De ziekenhuizen willen voorkomen dat CZ morgen een lijst publiceert met de prestaties van de ziekenhuizen op het gebied van borstkanker. De spoedprocedure dient vanmiddag bij de rechtbank in Breda. Zorgverzekeraar CZ wil geen zaken meer doen met zes ziekenhuizen die slecht presteren op het gebied van borstkanker. De ziekenhuizen zijn bang dat patiënten wegblijven als ze een slechte beoordeling krijgen. De Amerikaanse acteur Tony Curtis is overleden. In de jaren 70 was hij met Danny Wilde en Roger Moore te zien in de populaire serie De Persuaders, in Nederland bekend als De Versierders. In 1959 speelde Curtis samen met Marilyn Monroe en Jack Lemmon de hoofdrol in de legendarische film Some Like It Hot. Tony Curtis was de vader van de actrice Jamie Lee Curtis. Hij werd 85 jaar. De Ierse regering moet opnieuw miljarden euro's uittrekken voor noodlijdende banken. Anglo-Irish Bank heeft mogelijk bijna 30 miljard euro nodig om te kunnen overleven. Het Ierse kabinet had al 24,5 miljard uitgetrokken voor de herstructurering. Ook Allied Irish Banks kampt met grote financiële problemen. Die bank moet voor het eind van het jaar nog 3 miljard euro hebben om overeind te blijven. De politie in Friesland heeft vannacht een automobilist van de weg gehaald... die met 180 km per uur aan het spookrijden was op de A6. De man werd gezocht in verband met een diefstal bij een garage in Bolzwart. Hij zou hebben geprobeerd autovelgen en banden te stelen. Agenten zagen hem later op de snelweg rijden en gaven een stopteken. Maar de verdachte gooiden zijn stuur om en gingen vandoor. Tijdens een spookrit kwam hij bijna in botsing met een vrachtwagen. De automobilist kon uiteindelijk worden aangehouden. Het weer en regengebied trekt langzaam vanuit het zuidwesten over het land. En het wordt hooguit 14 graden. Pas tegen de avond gaat het ook in het noordoosten regenen.